Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Het Griekse kabinet steunt Unadeu om een referendum te houden over verdere EU-steun en een reddingspakket voor de euro. Het zijn regeringswoordvoerder na afloop van een zeven uur durend kabinetsberaad in Athene. Volgens hem wordt de volksraadpleging zo snel mogelijk gehouden, maar eerst moeten de voorwaarden duidelijk zijn van de reddingsplannen. In de politiek en de financiële wereld is met verbijstering gereageerd op het voornemen. Een referendum zou het akkoord dat de eurolanden sloten over de steun aan de Grieken oplossen schroeven kunnen zetten. Het kan verdere hulp aan het land in gevaar brengen, zei minister de Jager. Het zou de uitbetaling van de volgende tranche van 8 miljard euro in de weg kunnen staan. De Jager kan zich voorstellen dat het voor het IMF lastig wordt om het groene licht te geven voor betaling van die volgende termijn. Europese leiders praten vandaag met Papandreou over zijn plan. Ze doen dat in Cannes aan de vooravond van de G20-top. Premier Rutte noemt een referendum in Griekenland uiterst ongelukkig. Door de Grieken te laten stemmen over extra EU-steun en een reddingspakket voor de euro... ...lopen de plannen volgens hem mogelijk vertraging op. Rutte zegt dat hij er alles aan wil doen om vertraging te voorkomen. Ook in de Tweede Kamer is veel onbegrip over het Griekse referendum. Volgens de PvdA verdwijnt daarmee het vertrouwen in Griekenland en de eurozone. De Kamer debatteerde gisteravond ook over het Europese noodpakket zelf... Meerderheid van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks wil dat de plannen verder uitgewerkt worden. Pas daarna willen ze ermee akkoord gaan. Barcelona en AC Milan hebben zich als eerste twee ploegen geplaatst voor de laatste 16 van de Champions League. Barcelona won in Tsjechië met 4-0 van Victoria Pilsen. AC Milan speelde in Wit-Rusland met 1-1 verrassend gelijk tegen Bate Borisov.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 I'm not told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 my life being a color. Do you agree with me when I saw you getting dirt 6.9. Zie FM. We But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 Master <laughs> of <laughs> friends. Ik dan